Het is vijf uur, deel ik het eerst raam met het NOS-journaal. Het is al de hele nacht opnieuw onrustig in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Demonstranten bekogelden de oproerpolitie met molotov, cocktails, stenen en vuurwerk. Daarop zetten agenten traangas in. In het centrum van Kiev stijgt dikke zwarte rook op... doordat betogers autobanden in brand hebben gestoken.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 3% van de vrouwen zegt te zijn aangerand. Aan het onderzoek deden ruim 3000 vrouwelijke soldaten mee. De Duitse minister van Defensie, zelf ook een vrouw, zegt dat het leger anders met vrouwen om moet gaan. Zo'n 11% van alle Duitse militairen is vrouw. In Heerlen is iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het incident vond plaats op de Heerlerbaan. Bijna twee jaar geleden kwam daarbij bij een andere schietpartij iemand om het leven. In Wenen zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen een bal dat gisteravond in de stad werd gehouden. Het bal werd georganiseerd door de rechtspopulistische partij FPE... en trok volgens demonstranten de extreemrechtse elite van Europa. De politie had een groot deel van de oude binnenstad afgezet. Zo'n twintig mensen raakten bij het protest gewond. Het weer, het is bewolkt en droog. De temperatuur ligt tussen de min 4 en plus 2 graden. Later vandaag gaat het vanuit het westen regenen. In het noorden en het oosten gaat het sneeuwen. Het wordt 0 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Woord. Woord. Woord. Woord. Woord. Met Frank Jochemsen. Even na vijven en welkom terug bij Woord. We zijn uh, nog altijd lekker aan het grensoverschrijden hier in Woord. We gaan straks op zoek naar Utopia... in een documentaire die Marnix Kolhaas in de jaren negentig maakte... over een utopisch eiland in de Atlantische Oceaan. En het heelal, heb je daar wel eens over nagedacht? Over hoe groot het is bijvoorbeeld? Ik word er altijd totaal duizelig van. En... Uh, of het eigenlijk ooit überhaupt ophoudt. Ik vind dat een betrekkelijk beklemmende gedachte. Of het een einde kent. De sterrenkundige Vincent Ike heeft wel erg veel over het heelal nagedacht. Ja, daar is hij dan ook sterrenkundige voor natuurlijk. Gerr Jochems vroeg hem ooit in het VPRO-programma Zuiderlicht... over hoe dat nou toch allemaal zit met dat heelal. Vincent, hallo. We Kijk. zeggen je en jij tegen elkaar maar we kennen een paar, al een paar dagen. Um, even over die, de geschiedenis van het denken over eindigheid en oneindigheid. Um, klopt het nou wat die heren daar schrijven dat men dat eigenlijk altijd aangenomen heeft dat het heelal eindig is, omdat uh, je dan, uh, ja, omdat dat zich verhoudt met ons leven, wij zijn eindig en alles om ons heen. Uh, uh, sommigen hebben dat gedacht, maar anderen ook weer niet. Uh, Giordano Bruno bijvoorbeeld is onder andere levend verbrand... omdat hij precies het tegenovergestelde zei. Nee, he. Hij zei van, uh, wij zijn hier zoals wij zijn... en vanaf hier gaat het altijd maar zo door. Of worden van gelijke strekking. Ja. Um, en in afwezigheid van meetgegevens daarover... kun je natuurlijk uh, speculeren wat je te speculeren hebt. Ja, ja. maar in zijn algemeenheid, ondanks een paar uitzonderingen... kwam men er toch op uit, elke keer weer, dat het heelal dan eindig was. Maar dan zit je toch met het volgende probleem. Als het heelal eindig is, dan zou je zeggen... ja, hoe ziet het er dan uit? En wat is daar buiten, dat, uh, buiten die structuur dan? En wat deden ze met dat uh, probleem vroeger dan? Nou, dat hangt er vanaf hoe vroeger je bedoelt. Voor 1916, dus voor de algemene relativiteitstheorie van Einstein... was ruimte eigenlijk een soort onzichtbaar grafiekpapier. Je kon een positie van een deeltje in de ruimte aangeven... maar die positie, dat was gewoon een willekeurig uh, label wat eraan hing. Gewoon een soort oormerk. En dat had verder geen echte betekenis. En dan kun je natuurlijk ja, speculeren van hier tot Tokio... over wat voor soort oormerken er dan aan die deeltjes kunnen hangen. Um, en dat werd ook uitgebreid gedaan, maar men kon er eigenlijk niks wezenlijks over zeggen. De enige die er echt iets over gezegd heeft, is Descartes geweest. Die heeft gezegd, lege ruimte bestaat helemaal niet, want ruimte heeft meetbare eigenschappen. Je kunt er namelijk in rondlopen. Het heeft dimensies naar voren, naar achteren en opzij en omhoog en dergelijke. Ja. Maar die werd een beetje weggelachen. Um, sinds 1916, sinds de publicatie van de Algemene Relativiteitstheorie, weten we dat ruimte en ook tijd echt bouwmateriaal is. is echt spul. Ruimte hm. en tijd kun je op gelijke voet behandelen... met materie in zekere zin. Ja. En vanaf dat ogenblik is men dus anders gaan denken... over die uh, eindigheid en ook over de structuur van de ruimte. Je hm. kunt dan plotseling met, echt, uh, met recht zeggen... hoeveel ruimte is er? Op dezelfde manier zoals je kunt zeggen... hoeveel melk zit er in een literpak? Hm. Een liter... Ja, of een kilo, Zerf, uh, het hangt er vanaf... Ja. ja, inderdaad, je, een uh, liter pak maar hoeveel... dat hangt er natuurlijk ja. maar vanaf wat je, wat je voor maat wilt hebben. Ja. En er zit niet hetzelfde hoeveelheid gewicht als hetzelfde volume in. Hè. En uh, zo weet ik een Nobel 10. Ja. Um, dus uh, dat, die vragen kun je ook over de ruimte als geheel stellen. En nou, op dit moment is het zo dat het er naar uitziet... alsof de ruimte oneindig is. Met andere woorden, die, uh, het gaat altijd zo door. Dus net zoals Giordano Bruno in feite al zei... En dat op hele kleine schaal, de schaal beneden elementaire deeltjes, de ruimte eruit ziet als een soort van kippensoep met spaghetti of, of, of van die vermicelli sliertjes en dergelijke. Maar dan op heel kleine ja. schaal. Ja, de hele kleine schaal, de, op, op de schaal van de bouwstenen van de materie, van dat het heelal. Ja. ja, precies. Ja. Ja. En maar dit verhaal van deze mensen in Scientific American gaat dus over wat er gebeurt op hele grote schaal, dat wil zeggen op afstanden van vele miljarden lichtjaren. Ja. ja. Nu, het, het volgende probleem wat zich dan aandient, als je eenmaal uh, vastgesteld hebt, en daar is geen discussie. Meer over dat, uh, dat de ruimte een structuur heeft, mm -hmm. bouwstenen bevat, en dat het een structuur heeft. Dan ga je natuurlijk je afvragen hoe ziet het eruit. Mm -hmm. En nu uh, is het zo dat men op drie mogelijke structuren uitkomt: mm -hmm. een bolvorm, een uh, hyperbolische, oftewel een zadelvorm, mm -hmm. en een uh, wat was die andere ook alweer en een platvlak. Ja. ja, ja, en uh, wat is nou uh, de relatie tussen die vormen en de vraag of het heelal eindig of oneindig is. Um, nou, dat kun je als volgt voorstellen. Um, laten we even voor het gemak een bol oppervlak nemen. Hè, zoals onze aarde. Ik ga op de Noordpool staan en ik neem een meetlint... en ik meet een stukje af in de richting van de Zuidpool. Laten we zeggen 25 kilometer. En dan beschrijf ik een cirkel rondom het punt waar ik sta... rondom die Noordpool met een straal van 25 kilometer. En ik ga de lengte van die cirkel opmeten. Nou, mm -hmm. dan vind ik bijna exact 2 pi maal die straal. En pi, wat is het ook Pi is 3,14159265, enzovoort zijn er ja. van een gek getal. Um, en die verhouding is in een platte vla plat vlak is die verhouding constant. Die is altijd gelijk aan 2 maal dat getal pi. Maar je weet wat er gebeurt op aarde. Stel voor, ik maak dat meetlint langer en langer en langer... en ik ga een meetlint hebben van 10.000 kilometer. Dan zit ik op de evenaar en ik meet de omtrek van de aarde op de evenaar. En dat dan, als ik die twee dan om elkaar deel, dan krijg ik niet het getal 2 piemen. Dus het verkleiner is, dan denk ik verhip. Ik heb minder omtrek hmm. dan waar ik voor betaald heb, om het zo maar eens te <gacht> zeggen. Ik ben helemaal tot aan de evenaar gegaan. Ik heb mijn meetlint helemaal tot daar uitgerold. Dan moet ik ook 2 pi omtrek hebben en geen flauwe kul. Maar dan heb je ben je te kort geschoten. Hè? hebben ze je te weinig verkocht, zeg maar. En als je dat nou zou voortzetten... dan kom je op een gegeven ogenblik... als jij jouw meetlint 20.000 kilometer hebt afgerold... kom je aan de Zuidpool en dan heb je een omtrek nul. Dan denk je van, ja, nou broer, voel ik me helemaal bekocht. Maar dat is niet bekocht, dat komt omdat die ruimte een structuur heeft. Namelijk een eindige structuur, die bolstructuur. Dus door dat soort meetkunde kun je erachter komen... in wat voor ruimte je leeft. Het omgekeerde kan ook. Mm -hmm. Ik rol mijn meetlint uit... En uh, ik ga dan met dat meetlint rondlopen tot ik een cirkel heb gemaakt. Ik ga de omtrek van die cirkel meten. Ik deel die twee op elkaar. En dan krijg ik ook al eens een keertje meer dan twee pi. Dan denk ik, is lekker meegenomen. Nou, dat soort ruimte, dat is dan een zogenaamd negatief gekromde ruimte. Dan een bol, een positief gekromde ruimte. Is dat andere is een negatief gekromde ruimte. En dat ziet er ongeveer uit zoals die kragen die je wel eens ziet op, het, op die schilderij van Frans Hals. Hmm. En met allemaal van die, van die schulp, uh, lubben en dergelijke. Ja, en ja. Dat is dan een negatief gekromde ruimte. Ja, ja. Het laat zich nu aanzien uit de waarnemingen dat wij in dat soort ruimte leven. Ja, ja. Maar we leven er zelf middenin. Hoe kunnen wij dat waarnemen dan? Nou, eigenlijk op precies dezelfde manier zoals met dat maatlint. Alleen, daar moet je dan een beetje sterrenkunde voor doen... in plaats van dat je over aarde gaat lopen, rondlopen. Want wij kunnen in het heelal natuurlijk niet... over zoveel miljarden lichtjaren even een, een stukje staaldraad gaan uitrollen. Dat nee. zit er niet in. Dus je moet dat op indirecte manier doen. Hm. Je moet kijken, wat is de verdeling van sterrenstelsels in het heelal... op een bepaalde afstand? Hoeveel sterrenstelsels per kubieke lichtjaar zie ik... En kan ik dat in overeenstemming brengen met een bepaalde structuur van ruimte? Met een platte structuur of met zo'n hyperbolische structuur en zo? Dat is een heel lastig vak. Okay. Um, maar als je alle moeilijkheden bij elkaar neemt... dan kun je dat wel tenaaste bij uh, rechtbereiden. En dan blijkt inderdaad dat er op grote afstanden in het heelal meer ruimte is... dan je gedacht zou hebben. Hmm. En dat we dus in een negatief gekromde ruimte zitten. Hmm. Nou, het andere probleem wat zich dan aandient is natuurlijk... Euh, kijk, als je eenmaal vastgesteld hebt dat de ruimte een structuur heeft... dan heb je ook eigenlijk vastgesteld dat de ruimte eindig is. Want een structuur heeft per definitie een begrenzing. Anders kan die geen structuur hebben. Nou, dat is helemaal niet waar. Je ah. hebt een plaatselijke structuur. En wat bedoel je? Wat plaatselijk? Nou, stel je voor, denk je even in, ik heb een, een oneindig groot platvlak. Maar dat vlak is een beetje buigbaar. Hè. Ik drukte met een elleboog in, en heb ik een plaatselijk kuiltje gemaakt. Als jij een mier bent en in dat kuiltje rondloopt... dan kun jij met hetzelfde soort meetkundige trucs... met een mierenmeter, zeg maar... Hmm. Uh, kun jij de structuur van dat kuiltje, uh, kuiltje in kaart brengen. Ja. En begeef jij je buiten dat kuiltje... dan krijg je alles weer plat. Zo is dat bijvoorbeeld in onze omgeving. De aanwezigheid van de zon, de aanwezigheid van de aarde... maakt een kuiltje in de tijdruimte. En dat kuiltje, dat geven wij een naam... en noemen dat zwaartekracht. Hmm. Die zit natuurlijk niet echt... want uh, die gekromde banen die je krijgt in uh, zo'n kuiltje die zijn geen zwaartekrachtbanen. Gekromde ruimte geeft gekromde banen. Ja. En wat wij historisch gezien zeggen... De elliptische banen van de planeten te zijn... zijn in feite gekromde banen in een gekromde tijdruimte. Mm. Maar dat is heel plaatselijk. Want naarmate je je verder van de zon verwijdert, wordt die kromming langzamerhand minder. Mm. En dan heb je dus hetzelfde met die mier in dat kuiltje. Je gaat verder en verder en verder weg... en dan wordt de wereld plotseling steeds platter. Dat kan. Ja. Maar het gaat hier dus om de globale structuur. De structuur van het heelal als geheel. Op ja. hele, hele, hele grote afstanden. Dus dat is sensationeel veel groter... dan dat snettige zonnestelsel van ons. Het gaat dus echt over afstanden van vele uh, miljarden lichtjaren. Ja, ja. Nou, we hebben in ieder geval vastgesteld dus dat voor het vaststellen van de vraag... Of, het heelal, of de ruimte eindig of oneindig is... moeten we de topologie van de ruimte vaststellen. De, de vorm dus. Hè? Nou, er zijn dat drie kandidaten. En welke denk jij dan dat het zou gaan worden, dat zadelmodel? Ja, dat de waarnemingen laten zien dat uh, alles wat we zien... over de beweging van het heelal als geheel... en de verdeling van de sterrenstelsels en de snelheden van de sterrenstelsels... dat komt het beste overeen met zo'n zadelmodel... met zo'n negatief gekronde ruimte. Ja. Ja, uh, Dan is er ook nog, uh, om, vast te, om de vraag te beantwoorden... of de ruimte oneindig of niet is... Uh, moet je naar de schijnen, dat beweren de heren dan... Uh, kijken naar de schikking van de sterrenstelsels. De ordening van de sterrenstelsels. Het ja. probleem daarbij is... Uh, een heel groot probleem daarbij is dat je niet... als je naar een sterrenstelsel kijkt en je kijkt naar een andere dan weet je niet of dat een andere is of dat het dezelfde is... maar in een ander tijdsgevricht. Twee ja. um, um, um, um, uh, miljard jaar eerder, zodat hij er ook anders uitziet. Mm -hmm. En uh, Hoe lossen ze dat probleem nou op? Um, dat wordt opgelost op dit moment door te kijken niet naar die sterrenstelsels... want die zijn op grote afstand heel erg moeilijk waar te nemen... maar door te kijken naar de gloed van de oerknal. We zien om ons heen, als je uitkijkt in de ruimte, kijk je terug in de tijd. Mm -hmm. Ons zel altijd uit, dus vroeger was het kleiner, zeg maar. Dat was compacter en dus ook heter. Want je hebt dezelfde hoeveelheid energie in, minder ruimte, dus een hogere temperatuur. Ja. Omdat de lichtsnelheid eindig is en eigenlijk maar heel klein. 300.000 km per seconde is astronomisch helemaal niks. De zon is al acht minuten weg. Ja. Um, uitkijken in de ruimte is terugkijken in de tijd. We zien de Andromeda-nevel, de 2,2 miljoen jaar geleden, enzovoort enzovoort. Dus als je maar ver genoeg uitkijkt in de ruimte... kijk je altijd ver genoeg terug in de tijd. Met andere woorden, langs de gezichtslijn komt er altijd een ogenblik... dat je terugkijkt tot de tijd dat het heel hartstikke heet was. En dus ook gloeide. Hmm. En die gloed van die oerknal die kun je zien. En die blijkt nou, tot iedereen stomme verbijstering... in alle richting buitengewoon glad te zijn. Glad, Daar... wat, wat, wat, wat, wat bedoel je daarmee? Nou, glad, eet, eet. glad over dezelfde temperatuur overal. Eet. Dus ik kijk naar een stukje van die gloed van die oerknal... in de richting van de grote beer. En dan neem ik diezelfde radiotelescoop... en ik kijk naar een stukje van de gloed van die oerknal... in de richting van het sterrenbeeld Andromeda of zo. Um, en ik vergelijk die metingen met elkaar. En die kloppen met elkaar tot één op ongeveer 90.000. Mm -hmm. Dat bedoel ik met glad. Ja. En dat je dus hetzelfde stukje hemel... ...diverse malen zou zien afgebeeld... ...zoals in een kaleidoscoop. Je kent ja. dat wel met drie van die spiegeltjes. Een spiegelzaal waarin die... Uh, of zo'n spiegelzaal, over, ja, ja, precies. Op de kermis ja. heb je dat wel eens. En dan ja. zetten ze dus een stuk of wat van die spiegels in een paar hoekjes... ...en dan zie je jezelf honderd keer... Um, en je, je weet, als je in zo'n spiegelzaal op de kerms bent geweest... of als je naar die, die gekleurde confetti kijkt in een kaleidoscoop... Mm -hmm. door die reflecties ontstaat altijd een soort ordening. Mm -hmm. en dat is, ziet er altijd heel regelmatig uit. een prachtig soort sneeuwvlok of, of weet ik veel. Of je ziet jezelf heel regelmatig een aantal keren. Nou, als ons heelal zo regelmatig eruit zou zien... dan hadden we dat waarschijnlijk al wel gemeten. Onder andere aan die microgolfachtergrondstraling, aan die gloed van die oerknal. Ja. Met andere woorden, uh, dit, uh, ja, waar leidt dit dan toe? Het antwoord op de vraag is, het hele, he, heelal is waarschijnlijk in, inderdaad oneindig. Uh, ja, en bovendien, het heelal bestaat gewoon uit één stuk. Het is dus niet zo dat uh, je een stukje ruimte neemt... en daar als het ware een slurfje aantrekt... en dat boetseert aan een ander stuk van de ruimte. Wat in principe zou kunnen. Ja. Dus je denkt, van, kijk, als ruimte dan toch bouwmateriaal is... waarom bouw ik daar dan niet een of de rare kermis van? Ja. Nou, ons heelal zit blijkbaar niet zo in elkaar, voor zover we het kunnen zien. is het juist op grote afstand schokkend eenvoudig. Nou, zeg, als dit nu vastgesteld wordt... Hè, ik weet dat jij bent sceptisch met mensen die altijd beweren... van dan weten we dit en we weten eigenlijk mm -hmm. al zus. Maar stel dat dit in de komende jaren vastgesteld gaat worden. Gewoon aangetoond, bewezen dat de ruimte oneindig is. Mm -hmm. Wat voor Bijvoorbeeld, jij bent een kosmoloog, een sterkundige. Wat heeft dat voor consequenties voor jouw vak? Um, dat betekent dat je als je terugrekent in de tijd... naar de oorsprong van het heelal... een heel groot aantal mogelijkheden kunt schrappen. We willen natuurlijk altijd als sterrenkundigen... niet alleen weten hoe het is, maar ook hoe het geweest is... en vooral hoe het zo gekomen is. Ja. En als wij zouden merken, en daar lijkt het op dit moment heel sterk op... dat het heelal inderdaad uh, negatief gekromd is... dat het uh, oneindig is en uh, zo'n soort zadeloppervlakgedrag vertoont... Ja. dan moet je natuurlijk weten, ja, waarom op die manier? Het had ook... Je noemde aan het begin van de uitzending al: het had ook op die andere manieren gekund. Mm -hmm. Waarom dan niet? Ja daar, ja, daar moet een reden voor zijn. Ja. En dan ja, verandert je vraagstelling ineens, dan moet je een goede uh, verklaring verzinnen voor het verschijnsel dat het hele dat doet. We willen weten waarom. Ja, je kunt niet zeggen, zoals de, de titel van die prachtige serie van uh, Wim Keizer: een schitterend ongeluk. Dat wordt wel eens beweerd, ja. Dat als het heelal een beetje anders zou zijn geweest... wat wel had gekund, dan zouden wij er niet zijn geweest en dus. Ja. Maar dat vind ik een, een verschrikkelijk zwak. Dat heet het antropisch principe. En ik vind dat bagger. Ik vind dat, dat staat helemaal nergens op. Dat is een soort van arrogantie van de mens. Ja, ja. Als wij er niet zouden zijn geweest om het heelal waar te nemen... dan zou het heelal er zo niet zijn geweest. Ja, zeg, doe me een lol. Ja. Ik dacht dat we nou net sinds Copernicus en dergelijke... daar een beetje verstandiger in geworden waren. Ja, ja. Als wij er niet waren geweest, nou, misschien dan wel een heel andere diersoort... die uit heel andere soort deeltjes bestaat, weet ik ja. wel. Ja, ja. Heel kort nog, de mogelijke consequenties van deze ontdekking voor de fysica. De astrofysica, dus ook, de ruimtefysica. Ook dat is een kwestie van teruggaan in de tijd... Hoogstwaarschijnlijk is het zo dat het heelal op deze manier zo ontstaan is. Omdat het in het allereerste begin, dus een fractie van een fractie van een seconde na de oerknal... door de toenmalige fysica dit gedicteerd werd. Maar die ja, ja. fysica die hebben we helemaal niet. Nee. Daar wordt wel aan gewerkt. En we willen dus weten waarom en waarom op die manier... en misschien dat het antwoord daarvan wel op het niveau van die elementaire deeltjes ligt. Dat weten we nog niet. Nee, maar... Uh, uh, uh in welke richting moet vervolgonderzoek gedaan worden? Waar, in welke sector gaat het antwoord gegeven worden? In die elementaire deeltjes, fysica? Ik heb, of? Echt, Ik heb er geen nul van. Als nee. ik het zou weten, zou ik er nu meteen aan beginnen. Maar <laughs> dat is juist een van die beroerde dingen van een dergelijk onderzoek. Ja. Um, je tast zozeer in het duister... dat je niet eens met voldoende verstand kunt zeggen... in die richting moet ik het ongeveer zoeken. Nee. En dan is er eigenlijk in de natuurkunde maar één uitweg. Probeer maar eens wat. Het klinkt ja. heel stom, maar het is hem helemaal zo. Probeer maar eens wat... Um, en kijk of dat tot redelijke resultaten leidt. Ja, en dat is steeds minder mogelijk door gebrek aan geld... omdat men steeds sceptischer wordt over fundamenteel onderzoek... omdat het zoveel geld kost. Ik zou dat misschien willen zeggen... maar het is meer een gebrek aan goede ideeën op dit moment. Ja, ja. Vincent Ike, dank je wel. Geen ons in gesprek met sterrenkundige Vincent Ike. En tenzij ik hem gemist heb, niet die vraag gesteld die je beloofd had te stellen. Namelijk, meneer Ike, als er nu een grens is aan het hele hal, wat ligt er dan aan de andere kant van die grens? Nee, er is geen grens. Er is maar zoveel materie en zoveel ruimte. En daarna is het op. Ziezo. Nou, daar kun je het mee doen. Daarna is het op. Je luistert naar Woord bij de VPRO op Radio 1. We hebben er al een paar aardige reizen op zitten, vanaf twee uur vannacht. Maar we gaan toch nog even terug de zee op, als u het goed vindt tenminste. En we gaan ook terug naar 1997. En in 1997 was ik zelf 14 En ik weet nog dat ik op zondagochtend in mijn bed met een oude transistorradio... ja, heel romantisch onder de deken lag te luisteren naar OVT... op zondagochtend, het programma van de VPRO. En mijn oor, of ik het wilde of niet... mijn oor kroop echt vanzelf de radio in. Ja, waar heeft die man het over? Nou, over de nu volgende documentaire. Uh, al vanaf 1517 vroeg Thomas More zich af... of Utopia ooit werkelijk op aarde zou kunnen bestaan. Utopia. Niemand heeft er ooit in geloofd... Ook journalist Marnix Kolhaas niet. Totdat hij over de visser Pieter Groen, die leefde van 1808 tot 1902, las. Heel ver hier vandaan, op een van de meest afgelegen plekken op aarde... namelijk midden in de Atlantische Oceaan... ligt een eilandje waarvan enkele bezoekers, waaronder die Pieter Groen... gezegd hebben dat dit het werkelijk bestaande utopia zou moeten zijn. Tristan da Cunha, zo heet het eilandje. Het gelukkigste eilandje ter wereld, waar absolute gelijkheid heerst tussen de bewoners. Gefascineerd door dat eiland lukt het Marnix-Koolhaas na heel veel moeite om het afgelegen eilandje te bezoeken. Luister nu naar het eerste deel van het Utopia van Pieter Groen. In 1997, al eens eerder uitgezonden door OVT dus. Omgeven aan alle kant door de plechtige zang van de Wereldzee. Op ons klein door de stormen gestriemd eiland. Ver van de woelige wereld. Waar de golven van de Atlantische Oceaan beuken tegen de in mist en schuim gehulde rotskust. Hier wonen wij in vrede. Bewaakt door de machtige oceaan. En de oude vlag die wappert in de storm... Zo afgelegen als we zijn, toch leven we net zo dicht bij u, o oh God... als zij die in rustigere zeeën wonen. Een paar eenzame wandelaars langs de vloedlijn... maar verder zit ik hier helemaal alleen op het strand van Katwijk aan zee. Het enige wat je hoort, de zee de meeuwen en op de achtergrond het carillon van de grote witte kruiskerk... die zowat op het strand gebouwd is en die al uit de 15e eeuw stamt. Ik ben hier naar dit strand toegegaan om een voorstelling te maken... van hoe dat hier geweest moet zijn in de 19e eeuw. En dan speciaal de eerste helft van die eeuw. En waarom wil ik dat nou weten? Ik wil het leven proberen te achterhalen van een van de vele... Katwijkse vissersjongens, een zekere Pieter Groen... die hier in 1808 geboren is. Hier ook gedoopt is in de, de Kruiskerk... waarvan het carillon nou zoetelieve Gerritje aan het spelen is. En die hier in 1828 verdwenen is... en waarvan niemand meer iets gehoord heeft. Totdat in 1889 hier in Katwijk een brief aankwam... die door die Pieter Groen geschreven was... Een brief afkomstig van het verre Zuid-Atlantische eiland Tristan da Cunha, gedateerd 12 september 1889... dus geschreven op een moment dat Pieter Groen al 81 jaar oud was... en het eerste hernieuwde contact tussen Pieter Groen en zijn familie. Lieve Pietje, ik kan niet zeggen wanneer deze brief het eiland verlaten zal... mijn lieve onbekende zuster die ik nooit gezien heb... Maar ik kreeg een brief van onze neef Beuker, predikant te Leiden. In die brief schreef hij mij dat ik nog twee broeders en twee zusters in het leven had. Namelijk Jan, Willem, Dina en Pietje. Meneer Nieuwman zeide dat gij gehuwd zijt met Schipper van Klaveren. Pietje, zijt gij naar uw verloren broeder Pieter W. Groen genoemd. Naar mij dus. Ik heb onze goede moeders gebeden nog niet vergeten... die zij ons geleerd heeft toen wij kleine kinderen waren... Het avondgebed begon al dus. Ik leg mij om te slapen neder goede God die altijd waakt. Het morgengebed was. Welke vreugde voor mij. De duistere nacht is reeds voorbij. Wilt u mij laten weten of Katwijk veel veranderd is? De laatste keer dat ik op Katwijk was, waren daar 56 schuiten. Het getal van zielen was 3600. Het getal zielen op mijn eiland zijn nu 76. Veel van onze mensen hebben het eiland verlaten. Ik heb veel kleinzonen en kleindochters, ook in Kaap de Goede Hoop. We hebben ossen en schapen genoeg, maar kunnen ze niet verkopen. Ik heb een sterk groot huis en ik heb een sterke gezonde vrouw. Ze is nu 73 jaar oud. Ze heeft weinig grijze haren. We hebben geen zonen in het leven. We hebben drie dochters in het leven. Twee in de Kaap. De andere dochter leeft met mij. Daar zijn vier weduwen op het eiland die met mijn zonen getrouwd geweest zijn. Meneer Nieuwman heeft u bekendgemaakt hoe ik mijn vier zonen verloren heb. Ieder jaar zullen we een Engels oorlogsschip tot ons krijgen. Zij zal de brieven van de vrienden uit de Kaap en Sint Helena tot ons brengen. Ze neemt dan onze brieven mee en vraagt dan of wij nog hulp nodig hebben. Nu moet ik afscheid nemen van mijn lieve vrienden... maar ik hoop niet dat het de laatste keer zal zijn. Ontvang alle mijn groeten, uw broeder Pieter William Groen. Met deze brief herstelde Pieter Groen dus na ruim 60 jaar het contact met zijn familie hier in Katwijk. En nou ben ik al jaren geleden achter het merkwaardige levensverhaal van die Pieter Groen gekomen. Dankzij een boek wat de historicus Jan Brander geschreven heeft. En ik ben vooral gefascineerd door de plek waar Pieter Groen uiteindelijk terecht is. Hij blijkt namelijk hier uit Katwijk vertrokken te zijn... daarna een aantal jaren op de grote vaart vanuit Amerika naar Europa en Afrika gevaren te hebben. En hij blijkt nu in 1836 schipbreuk geleden te hebben op het eilandje Tristan da Cunha. Dat is een eilandje wat precies in de Zuid-Atlantische Oceaan ligt... midden tussen Kaapstad en Zuid-Amerika. En dat schijnt het eenzaamste eilandje ter wereld te zijn... Maar niet alleen het eenzaamste, het moet ook het gelukkigste eilandje ter wereld zijn. Want kort voordat Pieter Groen daar in 1836 dus aanspoelde... was daar een gemeenschap gesticht die was gebaseerd op absolute gelijkheid tussen alle bewoners. En Pieter Groen heeft zich dus bij die gemeenschap aangesloten... En mij heeft dat altijd gefascineerd. Wat is dat in godsnaam voor een gemeenschap geweest? Op het meest verlaten eilandje ter wereld. In de Zuid-Atlantische Oceaan. In een gebied waar het altijd regent en stormt. Daar zou dus het enige werkelijk bestaande utopia... van deze wereld gevestigd moeten zijn. En ik heb dus al jaren een droom om dat eilandje ooit te bezoeken. En te kijken wat er waarvan is van dat utopia. En waar die is. Pieter Groen nu uiteindelijk is aangespoeld. Want die Pieter Groen heeft vanaf 1836, toen hij daar op Tristan kwam... een hele belangrijke rol op dat eilandje gespeeld. Nou is het me gelukt om toestemming te krijgen om Tristan te bezoeken. En dat is nog niet zo eenvoudig geweest hoor. Want ik ben erachter gekomen dat er maar drie of vier keer per jaar... een boot langskomt en dat er een Engelse administrateur zit... die daar namens Engeland de baas is en dat er nog... 71 nazaten van Pieter Groen op Tristan wonen nu. En wat nog veel mooier is... volgende week kan ik vanaf Kaapstad met een vissersboot naar Tristan toe. Ik mag daar dan een week of drie, vier blijven. En als het goed is, word ik dan weer opgehaald door een boot... die via de Zuidpool langs Tristan terugkomt... en me weer terugbrengt naar Kaapstad. Ik ga dus op zoek naar het utopia van Pieter Groen... dat zich op de eenzaamste plek ter wereld zou moeten bevinden... op het Atlantische eilandje Tristan da Cunha. Uit het scheepsjournaal van Klaas Gerritszoon Bierenbroodspot van Hoorn... die in februari 1643 als eerste sinds de Portugese ontdekker Tristan da Cunha in 1506 voet aan land zetten op Tristan. Het fluitschip Heemstede heeft op de reizen van Nederland herwaarts... op 7 februari lestleden het eiland Tristan da Cunha... gelegen op de zuiderbreedte van 37 graden en 10 graden langte aangedaan. Wezende een bergachtig eiland van omtrent 6 mijlen in den omring... aan de zuidzijde klippig, bar en woest... Maar aan de Noordwestzijde vlakachtig en groen. Daar acht dagen geankerd gelegen. Zeer goed vers water gehaald. Het volk met schone groenten, meeuwen, penguins, zeerobben en zeer goede vis wel Die daar in verwonderlijke abondantie zijn. Ja, ja. Dit moet er dan zijn hier in de haven van Kaapstad. De MV Hekla, de motorvessel Hekla, het schip waarop ik de komende zeven dagen naar Tristan da Cunha zal moeten varen. De bemanning is inmiddels bezig om het schip te beladen. Die bemanning bestaat uit zo'n 30 vissers die nu bezig zijn om allemaal oliedrums en gasflessen aan boord te brengen die zijn bedoeld voor het eiland. Het schijnt ook niet het meest geliefde werk te zijn... visser hier op de Hekla. Deze jongens die gaan hier aan boord... varen dan naar Tristan... moeten mij daar afzetten en de lading... en gaan vervolgens drie of vier maanden... in de Zuid-Atlantische Oceaan... bij een aantal onbewoonde eilanden... op kreeft vissen. En dat op een toch wat krakkemikkig bootje... als deze Hekla... waarvan ik bovendien ook net hoorde... dat het zijn allerlaatste reis is... En als ik zo van buiten kijk, dan ziet dat er behoorlijk roestig uit. Over. Misschien moet ik maar gewoon op Jan van Riebeek vertrouwen, want zijn standbeeld kan ik hier vandaan precies zien staan. Als ik namelijk naar Kaapstad kijk, kijk ik precies de Herengracht in. En daar staat Jan van Riebeek. Aan het eind steekt de Tafelberg. Daarbovenuit. Van Riebeek heeft hier in 1652 uh, de kaapkolonie gesticht. En van hem zijn tenslotte de gevleugelde woorden... Alles zal recht kom. Uit het scheepsjournaal van Jacob Gommersbach... stuurman van het galjoot Het Nachtglas... dat in 1656 in opdracht van Jan van Riebeek... Tristan da Cunha bezocht om uit te zoeken of er op het verlaten eiland een verversingspost voor de VOC ingericht kon worden. Zaterdag 8 januari. Maakte de zeil. Deden ons koers oost-noordoost aan, recht op het eiland Tristan da Cunha. Onder het land gekomen zijnde zetten wij ons boot uit en voeren naar land... om te bezien of daar ook iets mocht zijn daar de edele compagnie enig voordeel of het profijt zouden kunnen uittrekken. Toch vonden niet als rietbossen daar de penguins haar nesten onder hebben... de welke daarbij duizenden zijn. Dit eiland is zo vol meeuwen... dat het avond geworden zijnde als zij uit de zee komen... is als vlokken sneeuw in Hollands winters die in de locht hangen. Toen wij bij land met de sloep kwamen konden we kwalijk aan land komen van al de zeeleven of moesten eerst een partij doodkloppen met handspaken. Het water was van kleur als Spaanse wijn zo rood. Nakomende bij de waterplaats... vonden een plankje of bordeken aan de klippen vastgespijkerd... van het jaar 1643, waarop stond als volgt. De Fluit Heemstede, den 17 februari 1643... Klaas Gerritzoon Bierenbroodspot van Horen, Jan Koertse van Den Broek. Wij zetten daar wederom een bordetje bij... waarop gesneden was het galjoot, het nachtglas. Jan Jacobszoon Schipper, 10 januarius 1656. ben ik nu onderweg met uh, de Hekla ja, de eerste knallenhooi alweer ik had graag wat willen vertellen over het leven hier aan boord maar eerlijk gezegd moet ik zeggen dat ik twee dagen nauwelijks mijn hut uit ben geweest hier uh, hut nummer E aan de bakboordzijde aan de uh, omdat we naar het westen varen aan de kant van de Zuidpool zeg maar zit hier bovenop de machinekamer. Als ik de deur open doe, dan kan je dat goed horen, denk ik. En ik vraag me eigenlijk af waar ik van begonnen ben, want als ik uit het raam kijkt dan zie ik een oogstuk door van die huizen, hoge golven vanuit het zuidwesten recht op het schip afkomen. En uiteraard lig ik hier gewoon doodziek te weten. Het enige wat ik direct weet te vinden vanuit de hut, dat is de wc. En verdere details daarvan zal ik besparen, maar wat moet ik in godsnaam op dat eiland? Kijk, dan gaat hij omhoog en dan duikt hij nu naar beneden. Dagen in deze storm hier, en dan te bedenken dat ze, hebben mannen gewoon zeggen dat het een aardig windje is, maar uh, helemaal niet wat ze wel eens hebben meegemaakt. Een echte uh, Roaring Forties. Tristan da Cunha, 15 januari 1891. Beste vriend Newman. Ik hoop dat gij een uitstapje naar mijn geboortedorp Katwijk aan zee hebt gedaan. Ik had u graag vergezeld, maar ik word zeer doof en hoest erg. De dokter van de Curaçao denkt dat op mijn leeftijd ik er niet meer afkom. Ik ben tot voor kort mijn leven lang altijd heel gezond geweest. Die hoest is erg hinderlijk, maar een oude spreuk zegt: what can't be cured must be endured. Op 30 oktober kwam hier een schoener. Het was een Amerikaan van New Bedford, Massachusetts. En de kapitein en de stuurman bleken beide van Tristan geboortig. Ze waren broeders en heten Joseph en Moses Fuller. Ze hadden Tristan ongeveer 35 jaar geleden... in een Amerikaanse walvisvaar verlaten. Maar waren de ouwetjes hier nog niet vergeten. We dreven geen handel met ze, maar gaven hun wat ze nodig hadden. En ze dienden onbekrompen van antwoord. Daar ze voor vier jaren voorraden aan boord hadden. Het was een dag waarop niet gewerkt werd. Wel veel gepraat en goed gegeten. Ze zijn kleinzoons van glas, volgens de vrouwelijke lijn. Hun moeder was het eerste kind dat op Tristan geboren werd. Ik zou u veel meer willen schrijven, maar vermoed dat het u niet erg interesseren zal. En ik begin zo vergeetachtig te worden dat ik mijn brief een aantal malen moest overlezen. Anders verval ik in herhalingen. Nu, beste vriend, neem ik afscheid van u, maar ik hoop niet voor goed. So fare thee well and hate forever, still forever, fairly well. Verblijf uw oude vriend, Pieter. William Green zouden wezen. Dat is mijn introductie, Hallo, uh, Tristan Radio, Tristan Radio, Tristan Radio. Hallo, Tristan, Tristan, Tristan Radio, Tristan Radio, Tristan Radio. This is Victor Sierra Brava Tango Victor Sierra Brava Tango. Hello, Tristan Radio, Tristan Radio, Tristan Radio, this is the Hecler, Hickler, Hecler. Tristan Radio Hecler, listening one, two, four, three, two. Listening one, two, four, three, two. Good evening. Give us a call please, over. Hello there Ian, yeah, Roger, Roger, very good afternoon to, uh, to you, Ian, receiving you loud and clear, receiving you loud and clear, hello there Ian, yeah, well, that's the spirit, that's the spirit, we underway again, Ian, yeah, we left there on Wednesday evening, uh, we had a bit of a Southeaster for about 24 hours, sort of, uh, lots of rolls and lots of bumps, but it's moderating beautifully at the moment, uh, Ian, uh, the weather is moderated. Wat heb je? Wat heb je hier? Is het een westerly of een no west? Wat heb je hier De Anderhalve dag heb ik ziek op bed gelegen. En nu is dan eindelijk de wind een beetje gaan liggen. En ben ik mijn bed uit kunnen komen. En ben ik hier naar boven gegaan naar de stuurhut. Om te luisteren naar het radiocontact dat de kapitein elke dag met uh, Tristan Takunya heeft. Om de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Maar vooral om het weerbericht te horen. Want het is hier bijna altijd een westenwind of een westerstorm. En aangezien we dus naar het westen varen. Is het weer op Tristan ons weer over één of twee dagen. Ja, go ride hè, Ja, gave birth to a little uh baby boy on the night uh a little baby boy on the night already are uh no I didn't do gee tell him congratulations from the junior by some uh that's quite a shock that's a little bit early wasn't it ever? De kapitein is overigens ook een Zuid-Afrikaan van de Indische afkomst en zijn vrouw is hier ook aan boord en dat is Joy Ripetto. Zij is de enige Tristanse hier aan boord. Ze vaart al jaren mee met de kapitein. En gaat ook straks weer drie maanden mee op kreeft vissen. En ook zij komt regelmatig aan de radio hier. En wat het fantastische nieuws is vandaag... is dat er op Tristan een kindje geboren schijnt te zijn... En dat is des te opmerkelijker... omdat ik hoor dat het anderhalf jaar geleden is... dat de laatste geboorte heeft plaatsgevonden. Het inwoneraantal was dus flink aan het teruglopen. Maar nu, dankzij de geboorte van, ik meen, een nieuwe Rogers is het aantal inwoners weer gestegen tot 297. En dat is in ieder geval hier aan boord het grote nieuws van vandaag. Uit het scheepsjournaal van kapitein Graat van Roggen... die met de bark E.W. van Dam van Isselt in 1856 op weg naar Java Tristan aandeed. Den 30 juni 1856, desmorgens omstreeks 6 uur... zagen wij Tristan da Cunha. Zet een koers naar hetzelfde? draaiden bij op anderhalf mijl afstand van de Noordwestwal. Spoedig zagen wij dan ook een sloep... bemand met zes koppen van de wal afsteken... en werden wij door de bewoners van dit eiland met een bezoek vereerd... Toen deze mensen bij ons aan boord kwamen... werden wij door een van hen in de Hollandse taal begroet... hetwelk welk ons allen vreemd deed opzien. Deze persoon heette Pieter Willemszoon Groen. Geboren te Katwijk aan Zee... zijn de echter reeds 27 jaren uit Holland afwezig. Deze persoon en Peter Miller, zijn de een deen van geboorte... hadden volgens hun zeggen omstreeks 20 jaar geleden... al hier schipbreuk geleden en waren die tijd altijd op dit eiland woonachtig geweest. Deze mensen, welke zeer verheugd waren ons te zien... brachten ons kippen, varkens, een schaap, aardappelen enzovoort aan boord... waarvoor wij hun suiker, koffij en oude kledingstukken in de plaats gaven. Ik bied u edelen deze weinige regelen aan... in de hoop dat van de vele gezagvoerders welke dit werk mogen lezen... enige van hen dit eiland mogen bezoeken... Daar een bezoek al daar door de arme bewoners... met liefde en dank zal erkend worden. Ja, zo vreselijk als ik me de eerste dag voel. Dus zo gelukkig voel ik me nu op deze derde dag. Wat ik nog nooit eerder gedaan heb... is ik ben helemaal naar het bovendek van het uh, schip geklommen. Het is s'avonds uur of elf en het is onwaarschijnlijk donker. Maar het is ook vreselijk helder zodat je hier dus een waanzinnig mooie sterrenhemel boven je hebt. Ik denk niet dat er ergens op aarde een donkerdere plek te vinden is... dan hier op dit moment op drie dagen varen... vanaf Kaapstad richting Tristan da Cunha. Het enige kunstlichtje, dat is de lamp... helemaal in top van de mast van de Hekla. En voor de rest alleen maar duizenden... Sterren die je van alle kanten tegemoet stralen. Klinkt sentimenteel, maar het is gewoon minder waarschijnlijk mooi. Hey, Tristan Radio, Tristan Radio, Tristan Radio, Tristan Radio. Hallo, Tristan Radio. Radio. Ja, I know the passengers are all floating around uh, in uh... I'm uh, following so you, James, and as I told you, I'm listening to you a couple of days ago. Uh, she passed away this morning. Uh, who? She said they had uh, the pool about an hour ago. Probably Lissy, Probably Lizzie. Yeah. Ask again. Ask again. Yeah, Lissy. just, all right, here's Joy. Uh, have a word for Joy. I didn't get you so clear. You say somebody died, Dale, huh? Yeah, I'll just find you. Let's go along. Oh, yeah, you talk. Um, who did you say passed away over? Lizzie and Lizzie very sorry to hear that. Uh, please pass our condolences on from and myself to to um, Donald and Pierce and Uncle Ken and and, and the family there, uh, from us. We're very sorry to hear that, Eva. Ja, dit, dit is heel triest. Dit, dit is, klinkt verlachelijk. Ik ken dit hele eiland nog niet. Ik ben er nog nooit geweest. Maar toch ervaar ik dit als een schok. Want op dit moment krijgt Joy Repetto, de vrouw van de kapitein... te horen dat ont Lizzie is overleden. En uit wat ik gelezen heb... weet ik dat zij de oudste inwoner van Tristan was. Zij was 96... En ik had haar tol graag willen ontmoeten omdat zij de enige inwoonster van Tristan was... die Pieter Groen nog gekend moest hebben, al was het maar op het randje. Zij was 96, ze is dus in 1900 geboren. En Pieter Groen is in 1902 op 93-jarige leeftijd overleden. Dus de laatste levende band met Pieter Groen is dus nu met het... Overlijden Een paar dagen voordat ik op Tristan aankwam, doorgesneden met het overlijden van uh, Aunt Lizzie, zoals ze uh, voor Joy Repetto heet. En zoals ze uh, door het hele eiland uh, genoemd werd, geloof ik. Ja, haar leeftijd van 96 laat in ieder geval wel zien dat het eiland nog steeds uh, uit kerngezonde mensen bestaat. Want ook dat is zo'n merkwaardig fenomeen waar ik naar op zoek wil gaan. Hoe komt het toch dat op dat eenzame en ook op dat gelukkige eiland de mensen allemaal zo oud worden? Want Pieter Groen werd 93, nu ons Lizzie is 96 geworden. En als je verder leest over dat eiland, dan blijkt bijna iedereen daar dik in de 80 of in de 90 te worden. Dat is ook een merkwaardig fenomeen waar ik achter wil zien te komen. Uit het scheepsjournaal van Prins Alfred, Duke of Edinburgh. die met Her Majesty's steamer Galatia. in 1867 een bezoek aan Tristan bracht. Maandagmorgen vertoonde zich in het bleke licht van de vroege morgenstond. een gehucht. bestaande uit een klein getal, ten hoogste een dozijn. verspreid gelegen, lage, schamele woningen. Weldra schoot uit een kleine baai een boot naar buiten. Aan het roer stond een krachtig gebouwde man met een achtenswaardig voorkomen. Pieter Groen. Langs zij gekomen klommen de meeste eilanders aan boord van de Galatea. De stuurman stelde zich voor en deed het woord. Hij gaf dadelijk te kennen dat het niet juist was hem hoofdman te noemen... want hij stond in geen enkel opzicht boven de anderen. Zij hadden onder hem geen meerdere of mindere. Allen waren gelijk. Wel was hij de onderhandelaar in het ruilverkeer met schepen en regelde de zakelijke aangelegenheden. Veel was er niet aan te bieden. Het was winter voor Tristan da Cunha. Alleen wat aardappelen, vis, gevogelte, eieren en een paar jonge vaartjes. I, I think I can see Tristan on the starboard side. you see that white cloud? Tristan heeft een heel hoge piek. Zie je het wit? Dat moet het zijn. Het is nu twee dagen geleden dat we Tristan in zicht kregen, maar hoe dicht ik er nu ook bij ben. Aan land ben ik nog steeds niet. Want gisterochtend... heel vroeg zijn we... voor Anker gegaan. Op zo'n... 500 meter van de kust. En toen de motoren... afsloegen, toen schrok ik... werkelijk wakker. Want... na die acht dagen was ik zo gewend... aan dat monotone geluid... van die machines. En... ik ben toen meteen naar het bovendek gegaan... en... Wat ik toen zag was werkelijk indrukwekkend. Want na meer dan een week alleen maar zee... zag ik nu een werkelijk onzagwekkende rotswand... hier voor me uit zee omhoog komen. En wist ik, dit is na acht dagen op de Atlantische Oceaan... dan eindelijk Tristan. En helemaal zeker was ik toen ik aan het eind van de rotswand... Wat ik nu rechtop uitkijk een uh, lager stuk van het eiland zag waarop gisterochtend in de ochtendschemer al tientallen kleine lampjes brandden. en ja dat is natuurlijk het dorpje, het dorpje waar de 296 meest geïsoleerde bewoners van deze aarde leven maar uh, ja het is nu ruim een dag later en ik zit nog steeds op dat dorpje te staren hier vanaf de Hekla. Het ziet er prachtig uit daar hiervan. van al die kriskras door elkaar staande huisjes. En zelfs het kerkhof waar ook Pieter Groen uit Katwijk dus begraven moet liggen. Dat kan ik hier vandaan duidelijk zien. En daarachter die loodrechte rotswand van de vulkaan omhoog. Met daarboven tientallen albatrossen die daar in de lucht cirkelen. Wat dat betreft uh, is het een uh, adembenemend uitzicht hier uh, vanaf de boot. Maar eigenlijk zou ik natuurlijk wel eens aan uh, land willen gaan. Maar daarvoor waait het helaas nog veel te hard. En de tristanieten durven dus niet uit te varen. En als je dat zo ziet dan is dat ook wel logisch. Want de golven die beuken werkelijk in de verte op de kust. En ook het uh, piepkleine haventje waar we op uitkijken en waar ze vandaan zullen moeten komen. Dat ligt pal in de wind en het is inderdaad begrijpelijk... dat ze niet uitvaren op dit moment. Ja, en dan de kapitein, die wordt ook steeds ongeduldiger... want zo gauw hij ons en de lading kwijt is... dan kan hij doorstomen naar het onbewoonde Nightingale-eiland... dat hier even verderop ligt, om daar op kreeft te gaan vissen... En de kapitein die heeft de eilanders zelfs proberen over te halen... door te vertellen dat we liefst 17 zakken post aan boord hebben. Maar ook dat heeft ze nog niet kunnen vermeuren om ons van boord te komen halen. En het erge is, ze antwoorden nu zelfs helemaal niet meer... op de oproepen die we over de radio doen. Maar als ik het nu goed zie, dan zie ik nu de haven iets gebeurde. Daar komt enige beweging. Ik weet niet helemaal wat er gebeurt, maar het is een piepklein bootje, geloof ik, dat ze nu bezig zijn om in de haven te takelen. En het zal toch niet waar zijn? Er komt beweging in. Verdomd, ze komen ons halen. Deel 1 van de documentaire Het Utopia van Pieter Groen. Een documentaire van Marnix Kolhaas. Wil je weten hoe dit reisverhaal afloopt? Dan kun je deel 2 luisteren via onze website www.woord.nl. Als je daar op de voorpagina kijkt, dan vind je vanzelf een link... waarachter de gehele documentaire te beluisteren is. Dat is dus www.woord.nl. Ja, over Marnix Kolhaas gesproken. Radiomaker Marnix Kolhaas en uh, allerlei andere mediamaker ook. Laten we hem eens eventjes opbellen, die Marnix. Ik, als het uh, goed is, dan zou hij zomaar eens hier nu aan de lijn kunnen hangen. Hallo? Nee. Ik hoor helemaal niks. Neemt hij niet op? Wat hoor? Marnix? niks? Nee. Oh, Nou, weet je wat we doen? Uh, we draaien gewoon uh, dan eventjes een plaatje. Dan uh, gaan we eens eventjes een andere reis maken... Uh, met uh, de singer-songwriter Roger Bunn. Die maakte in 1969 een plaat die heet Peace of Mind. En dit is een, uh, een reis naar het oosten. People look, smile, salam, and ask you of your nation. If you travel to the east, if you travel to the east, meet your Muslim brothers in Turkey and Iran. Kurds are fearsome people, but they'll offer you their arms. last kings and beggars in tehran for days and days they fast if you travel Stone to death, for women who dare to walk unveiled. If you travel to the east, you travel the road to the east. Alone a year, the sun rolled down. Alone, it has no bend. 500 miles to the next town. Perhaps you'll meet a friend if you travel. Travel to east Alone are you the sun rose down the road it has no bend five hundred miles to the next town perhaps you'll need a friend if we travel Dat is Roger Bunn. Die was in 1969 27 jaar oud. En hij was een Engelse singer, songwriter en componist. En tekstschrijver ook trouwens. En hij maakte een plaat, notabene in Nederland. Aan het slachthuisplein in Hilversum. Opgenomen in de studio van Frans Peters. Met een orkest gedirigeerd en gearrangeerd door Ruud Bos. En die plaat heet Peace of Mind. Het is een prachtige uh, lichtpsychedelische plaat. En dit was het stuk Road to the Sun. Een eigen stuk van die Roger Bun. En uh, ja, die plaat, ja, als je die hoes bekijkt... dan denk je, daar is behoorlijk wat LSD bij uh, te pas gekomen. Uh, en als je dit nummertje zo hoort... ja, de Road to the Sun. Je gaat natuurlijk ook niet voor niks uh, naar het oosten, zou ik mij zeggen. En waarom zeg ik dat? Zometeen na zessen... Hier op Radio 1 in Woord, het laatste uur van Woord, een documentaire over LSD. We gaan eens even flink de deuren van onze perceptie openzetten. Dat zo. En eerst een kort journaal. Tot zo dan.